dit tout au petit jour entre tes draps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 De politie zette het traangas in toen gemaskerde jongeren winkelruiten ingooiden en brandjes stichten. De ruilschoppers hadden zich afgescheiden van een stoet van zo'n 3000 demonstranten. De nieuwe socialistische regering had 6000 politieagenten ingezet om de orde in Athene te bewaren. 40 jongeren werden aangehouden. Gisteren pakte de politie al 150 jongeren op. Een jaar geleden braken ook rellen uit na de dood van de 15-jarige jongen. De onrust stielt toen weken aan. De demonstratie van vandaag is ook gericht tegen de hoge jeugdwerkloosheid in Griekenland. In Duitsland is oud-minister Otto Graaf Lambsdorff overleden. De liberaal was van 1977 tot 1984 minister van Economische Zaken in West-Duitsland. Zijn lange carrière in de politiek werd overschaduwd door de Flik-affaire. Het onderzoek naar omkopingspraktijken was voor Graaf Lambsdorff reden om in 1984 af te treden. Het kwam tot een rechtszaak waarbij de rechter concludeerde dat opmerkelijk veel getuigen last hadden van een slecht geheugen. Graaf Lambsdorff werd in 1987 uiteindelijk wegens belastingontduiking veroordeeld tot een geldboete. De oud-minister is 82 jaar geworden. Op veel plekken in het land wordt Sinterklaas uitgezwaaid voor zijn vertrek naar Spanje. Onder meer in Amsterdam, Haarlem en Scheveningen. In Hoek van Holland gaat het uitzwaaien gepaard met vuurwerk. Op steeds meer plaatsen wordt het uitzwaaien van Sinterklaas een traditie. De Nederlandse Vereniging voor Autisme had de NPS gevraagd om de uitzocht op televisie te laten zien. Omdat de afsluiting van het feest belangrijk is voor kinderen met autisme. Maar dat gebeurt niet. De omroep noemt het idee wel bespreekbaar voor de komende jaren. Het weer vanuit het zuidwesten opklaringen, maar vanavond en vannacht langs de kust nog kans op een bui. Morgen overdag vrijwel overal droog en af en toe zon. En het wordt dan ongeveer 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Zuid-Kennemerland heeft het. En jij beleeft het. Sport, muziek en interviews. Op twee radiostations. Je blijft op de hoogte. Je blijft op de hoogte. Zondag in Kennemerland. So if you won't love me, don't stand in place while I'm lost. I ask you, I ask you. op 105.8 FM en Zandvoort op 106.9 FM. Je blijft op de hoogte. Zondag in Kennemerland. Ja, goedemiddag, welkom bij het derde en laatste uur alweer van uh, Zondag in Kennemerland. Het is vandaag zondag 6 december. Dus dat betekent dat Sinterklaas wordt uitgezwaaid in diverse steden en in Haarlem is dat ook gebeurd. Zometeen gaan wij erover uh, praten met Michel van Bergen, want hij is daar aanwezig geweest. Nou, verder gaan we nog even praten over een onthulling van het kunstwerk van Marlène Scherps. Uh, want vrijdag 4 december is dat onthuld door John Badu uh, van de Vomar Voordeelmarkt. En uh, de heer Westra, ook voorzitter ook van de Vomar. En, uh, want met de sloop van de oude supermarkt en de bouw van de Vomar Voordeelmarkt is een start gemaakt met de vernieuwing van Nieuw Noord. Nou, daar gaan we zo meteen over verder praten met Marlene Sherps zelf. En we gaan uh, praten over de fakkeltocht die donderdag plaats heeft in Haarlem. Want dan is het weer de dag van de, mensen, van de, dag van de rechten van de mens. En Amnesty International houdt dan traditioneel een fakkeloptocht. Overplans met Big Lock. Bij CFM, Zandvoort en AB Radio. Uh, we gaan nog even kijken naar de andere wedstrijd. Uh, de voetbalwedstrijd. Uh, BWCF, uh, Zandvoort tegen... Uh, Zandvoort. Oh, wat erg. Joop van Nist, vertel jij het maar. Waterloo inderdaad. Het was ontzettend spannend. 4 uh, tegen 2, was de laatste stand, heb ik begrepen. Ja. Ja. Hoe is het afgelopen? Nou, uh, dankzij keeper Ferry... en hij is gewoon 4-2 gebleven. En dat is uh, de eerste winstpartij in de uh, tien wedstrijden voor Zandvoort... En ja, ik denk niet meer dan helemaal verdiend. En ik denk dat ik uh, Pieter Keur uh, de credits moet geven. Want die heeft gewoon de mannen uh, met name voorin op de juiste plaatsen gezet. Gestuurd, gecontroleerd, uh, gecoacht. Uh, en ja, dat heeft echt het verschil gemaakt vanmiddag uh, met Waterloo. Zandvoort, uh, dat uh, was uh, eigenlijk... Ja, bijna de hele wedstrijd. Laten we zeggen 85% op de helft van Waterloo te vinden. En druk op het doel. En ja daar, daar, daar hebben ze gewoon door gewonnen. En uh, heerlijk natuurlijk helemaal verdiend. Zandvoort pakt uh, en uh, gaat uh, omdat dat uh, Vogelsang op het einde de hebben uh, 4-0 gehoord, vonden ze achter. het best nog niet helemaal afgelopen. Maar ik kan me niet voorstellen dat dus ze de laatste 3-4 vier minuten 4 vier doelpunten maken. De vogelsang verliest dus en Zandvoort gaat nu over Vogelsang heen en is die hapelijke laatste plaats uh, eh, hebben ze verlaten. En dan gaan gaan ja, weliswaar nog steeds in uh, degradatienoot natuurlijk. Alhoewel er maar eentje naar beneden gaat, maar je, dan moet je toch op gaan passen. en uh, ja, Het zou Zandvoort onwaardig zijn of volgend jaar in de zesde klasse te spelen, dat, dat verdienen ze helemaal niet. Dus Zandvoort doet vandaag goede zaken mee, omdat Vogelsang verloren heeft, Elena. Oké, okay, nou dat is hartstikke mooi om te horen, want uh, ja, het is al een tijdje geleden, dus uh, ik zou zeggen, blijf daar lekker plakken. <laughs> en dan, ja, uh, en dan uh, maar, wat zeg je? Ik zit er nog. Oké, okay, nou dat doe je hartstikke goed, maar uh, hou die Pieter Keur een beetje in de gaten, want hij moet dinsdag wel een beetje goed spelen. Ja, dat, had ik, dat wilde ik straks nog zeggen, maar dat was het nieuws was er mij voor. Uh, hij wordt in een Hall of Fame opgenomen woensdag, hoorde ik. Ook nog. En dat schijnt te komen omdat hij uh, topscorer all-time is van Haarlem. Hij schijnt 100 doelpunten ingeschoten te hebben voor Haarlem. En dat is uh, een beetje inside information, uh, maar wat leuk om te kunnen noemen. Ja, inderdaad. En dat is dan woensdagochtend. Hij, hij, hij speelt daar in ieder geval mee. Ja, dat, dat is dinsdag. Dat uh, mm -hmm. Op dinsdag is dat. En dan wordt hij ook in uh, die Hall Fame opgenomen. Oh, oké. Okay. Nou, we zijn erg benieuwd. Dan, uh, we, we, zullen, we zullen nog even nabellen met, uh, met Haarlem. Want uh, misschien kunnen zij dat inderdaad bevestigen. Nou, Joop van Nes, dankjewel. En nog uh, veel plezier uh, bij uh, ja, de derde helft van uh, toch wel de wedstrijd. T <tog> Die gaat waarschijnlijk een doelpunt te vallen bij Feyenoord. ben ik bang voor. Ja, helaas wel. Oké, okay, nou, okay, nou daar gaan we het zo meteen ook nog even over hebben. Dankjewel, Joop van Nes. Waar we het ook zo meteen over gaan hebben is de uittocht van Sinterklaas. Want uh, ja, om drie uur is hij in Haarlem uh, uh, ja, weer van wal gegaan... samen met alle pietenmannen en terug gegaan naar Spanje. Nou, Wie daar wat meer over kan vertellen is Michel van Bergen. Dat zo meteen, maar nu eerst de Moody Blues met Ride My Seesaw. My Seasal van de Moody Blues, hier bij ZFM Zandvoort en na bij Radio. Uh, ja, de Sint, hij is natuurlijk uh, gearriveerd een aantal weken geleden, maar hij moet natuurlijk ook weer weg. En na pakjesavond zal hij wel doodmoe in de, op zijn schip uh, zitten of misschien wel liggen. Want vanmiddag is hij in Haarlem aan het sparen weer vertrokken uh, richting Spanje. Nou, uh, wie daarbij aanwezig is geweest is Michel van Bergen. Michel, goedemiddag. Goedemiddag. En nou, ik weet het, het, het regende wel enorm, maar ik denk dat dat de pret niet mocht deren, hè? Nee, het was op de Grote Markt, uh, ja, ondanks de regen, toch nog slecht weer. Veel mensen met uh, ja, paraplu's die uh, stonden toch te kijken naar het uh, afscheid van Sinterklaas. Ja, want om twee uur was uh, dan de weer de ontvangst. Dus uh, het was gelukkig wat laat, want ja, hij moest toch de, de daken op en uh, hard werken de hele nacht en de ja. hele avond. Dus uh, gelukkig kon hij uitslapen. En toen is hij door de burgemeester, door burgemeester Snijders, is hij nog, zeg maar, uh, ja, toegevoegd. Toegesproken. Uh, ja, ik neem aan dat hij, uh, dat hij ook wel weer blij is dat, dat alles een beetje achter de rug is. Hè? Want het is natuurlijk een enorm evenement. Het is een behoorlijk evenement en hij heeft heel veel ja, mensen en scholen aangedaan de laatste weken. Dus hij uh, ja, was blij dat hij weer even tot rust kon komen en uh, naar het prachtige Spanje kon vertrekken. Ja, want ik heb begrepen afgelopen vrijdag was hij uh, bij verschillende scholen heeft hij is hij aangeklopt. En ja. hij heeft ook nog uh, in de trein gezeten... En toen heeft hij ook nog een rondje Haarlem, Amsterdam en Utrecht, geloof ik, gedaan. Dus, op, op. Uh, en hij is in diverse televisieshows geweest. Hoe zag? Hij zag er vast wel vermoeid uit. Hij zag er behoorlijk vermoeid uit. En ja, mede door het slechte weer was het natuurlijk ja, niet uh, altijd florissant. En uh, ik kan me voorstellen dat hij toch echt zijn rust weer hard nodig heeft. Ja, nee, begrijp ik helemaal. Uh, nou, ik hoop dat je mooie foto's hebt kunnen maken. Maar misschien kunnen we die nog uh, zien op uh, www.michelvanbergen.nl, je eigen website. En wat ja, we daar ja. sowieso ook nog kunnen zien is uh, dat, uh, dat jij naar de Lauders Janssen Kosterprijs bent geweest afgelopen vrijdag. Want ja. Ja, Laurens van Krevelen heeft deze prijs in ontvangst uh, genomen uh, in het stadhuis van Haarlem. Um, ja, weet je, kun je iets meer vertellen over die prijs? Oh ja, het is een prijs die om de twee jaar wordt uitgereikt uh, ja, in het stadhuis van Haarlem. Uh, en Afgelopen vrijdag was het weer zover en heeft burgemeester Snijders de prijs uitgereikt... Uh, nadat uh, onder andere Adriaan van Dis een uh, voordracht heeft gedaan uh, voor de winnaar ja, uh, Laurens van Krevelen. Okay. En uh, ja, hij kreeg de prijs overhandigd. Ja, hij is al er ongetwijfeld wel uh, blij mee zijn geweest. Hij was er ontzettend blij mee. Hij heeft het uh, geldbedrag wat hij uh, bij de prijs heeft uh, gewonnen... heeft hij verdeeld onder een aantal goede doelen. Dus die heeft hij niet zelf gehouden. En hij was ja, erg uh, blij uh, met de prijs die hij mocht, uh, mocht in ontvangst mocht nemen. Hm. Ik zie hier dat hij, uh, dat hij hoofdredacteur en directeur van de uitgeverij Meulhof in Amsterdam is... En ja. dat hij de afgelopen 40 jaar ook ontzettend veel functies heeft uitgeoefend in, in ja, brancheorganisaties en andere literaire culturele verenigingen. Want, ja, ja, de, de lauwe... rechterrechten en andere rechten, daar is hij heel veel voor, ja, voor de schrijver opgekomen. En ook dat niet alleen ja, voor de, uh, de, de echte bekende schrijver, maar ook de minder bekende schrijver uh, ja, zijn weer kon, uh, kon uitgeven. Ja, dit zijn altijd prijzen waarvan ik denk, hartstikke goed. Maar verder ja, is het altijd, wat mij betreft altijd wat abstract. Hoe, hoe, uh, hoe, hoe beleef jij dat? Uh, ja, het was... Uh, ja, ja, ja, hoe zal ik dat zeggen? Ja. Nou, ik, ik kan er niet echt iets bij... Uh... Uh, beleven, zeg maar. Nee, Omdat ja, hij natuurlijk... dat ben, ik, ben ik met je eens. Ben ik met je eens. Dat gevoel ik ook wel een beetje erbij hoor. Ja, maar goed, hij was in ieder geval wel blij. Burgemeester Snijders was uh, natuurlijk weer uh, aanwezig. God, de man heeft het druk, hè? Ja, ja en hij haalde ook nog het uh, leuke verhaal uh, naar voren van uh, de trouwerij die drie weken geleden in het stadhuis was, waarbij uh, de zwaarden uh, aan het muur zaten. En gelukkig goed vastzaten, omdat het bij die trouwerij nogal misging. Dus dat werd ook nog even naar voren gehaald. Dus dat was wel even een, een leuk moment tijdens de plechtigheid. Oké, okay, ja, nee, dat weet ik inderdaad nog. Want toen was er onwijs een ruzie. Ja, dat was, ruzie. Tussen, ja, er was een uh... ruzie tussen de twee families van de bruid en de bruidegom. En uh, ja, het zwaard werd bijna van de muur afgetrokken om uh, elkaar de hersen in te slaan. Mm. Maar ja, gelukkig zat hij zo, zo goed vast dat dat niet, uh, niet kon gebeuren. Nee, want dat zou echt een bloedbad denk ik zijn geweest. Ja, absoluut. Maar goed. Het, het blijft een leuk verhaal om terug te horen. Ja, dat in ieder geval wel. En waarschijnlijk vond de burgemeester dat ook. Want anders haalde hij dat niet aan afgelopen vrijdag. Oké, okay, Michel, heel erg bedankt. Uh, nou, we kunnen meer uh, nieuws van jou uh, zien en lezen op, uh, op jouw website. Um, www.michelvanberg.nl Ga jij nog naar de Benefietwedstrijd dinsdag? Ja, absoluut. Het uh, oud Ajax tegen uh, het oud Haarlem. Ja, ik heb net al gehoord dat uh, uh, oud, oud Haarlem speler Piet Keur... dat hij ook nog in de Wall of Fame komt te hangen. Heb jij daar iets over gehoord? Daar heb ik nog niks over gehoord. Ik heb alleen gehoord dat die fantastische uh, zanger Dries Holvink, die kent hem niet, ook nog langskomt. Ja, hij, uh, ik heb net de voorzitter gesproken van uh, de supportersvereniging Haarlem. En zij zeiden inderdaad dat Dries Holvink is gestrikt om uh, na de wedstrijden elkaar lekker uh, warm uh, te laten worden, zeg maar, in de kantine. Dus uh, nou, volgens mij gaat ja, het helemaal goed het, komen. Het, het, het zou voor mij een reden zijn om juist niet te gaan. Maar... Oh! <lacht> ja, maar je hebt het zo koud na twee wedstrijden. Dan wil je vast wel uh, even met de handen in de lucht en zwaaien en kloppen. Toch? Ja, die drief die die kan het wel. Dat, dat dacht ik al. Oké, okay, nou Michel, heel erg bedankt in ieder geval voor jouw uh, jou, uh, verslaggeving. En uh, nou, ik spreek je wel weer een andere keer. We spreken elkaar snel. Oké, okay, prima. Dank je wel. springtime I love Paris in the fall I love Paris in the winter when it drizzles I love Paris in the summer when it sizzles I love Paris every moment Moment of the year. I love Paris. Why, oh, why do I love Paris? Because my love is near.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 Dat yeah, was Wet Wet Wet met Love Is All Around. En daarvoor hoorde je nog uh, Pieter Chinkori met I Love een beetje een jazzy nummer, maar uh, ik had er wel zin in op, uh, op de een of andere manier. Maar goed, het is uh, half vijf geweest. Dus dat betekent dat er op dit moment uh, twee wedstrijden aan de gang zijn uh, in de eredivisie. Maar laten we eerst eventjes uh, bij het begin beginnen. Uh, laten we beginnen bij de regio. Nou, BWC Bloemendaal speelde uit op het kunstgrasveld van Zwanenburg. En daar werd het 2 tegen 2. In de allerlaatste minuut um, ja, verloor BWC Bloemendaal en liet het uh, de winst zeg maar, uit handen uh, geven. Dus 2 tegen 2 Zwanenburg. BVC Bloemendaal En uh, uh, vandaag ook SV Zandvoort uh, tegen Waterloo. En uh, ja, toch wel uh, een goede wedstrijd gespeeld. En eindelijk weer drie punten in de pocket. Daar werd het 4 tegen 2. Gaan we flink wat trapjes hoger uh, naar Haarlem tegen Topos. Heb ik het over de Jupiler League, de eerste divisie. Uh, nou, Haarlem speelde gelijk. Heeft ook weer een puntje binnengehaald. En speelde dus tegen Topos thuis. Het werd daar 1 tegen 1. Nou, gaan we nu eventjes uh, naar de Eredivisie. Uh, vandaag uh, zijn er drie wedstrijden die al geweest zijn... en twee uh, staan op het punt van beginnen... FC Utrecht speelde thuis tegen Ajax en heeft een hele goede middag gehad. Het werd daar namelijk 2 tegen 0. Feyenoord speelde tegen FC Groningen thuis en uh, ja mag ook drie punten achter haar naam schrijven. Want daar is het 3-1 geworden. En RKC Waalwijk speelde thuis tegen PSV en verloor met 0 tegen 2. Nou, ik zei het al, nog twee wedstrijden op het programma. Op het punt van beginnen rond de klok van half 5. NEC speelt thuis tegen FC Twente en Heracles Almelo neemt het op tegen SC Heerenveen. We, we. In my hand. red, red wine You make me feel so sad With all of my art red red wine in a '80s style, red red wine in a modern beat style. Till I die, and that's no lie. Red, red wine can't get you off my mind. Wherever you may be, I'll surely find. Red, wine, you make me feel so fine You keep me rocking all of the time Red, red wine, you make me feel so ub 14 met Red Red Wine. En ik heb het al gezegd, uh, ja, bij een, een nieuw plan, een nieuwe start... Uh, de vernieuwing van Nieuw Noord, daar hoort ook een nieuw kunstwerk. En uh, ja kunstenares Marlene Scherps die heeft uh, uh, uiteindelijk uh, het kunstwerk uh, mogen maken. En afgelopen vrijdag is dat onthuld door John Badu... met assistentie van wethouder Tone en de heer Westra... van de directie Vomar Voordeelmarkt. Uh, Marlene, goedemiddag. Ja, hallo. Geen, geen uh, uh, rondgezing? Nee hoor, ja, nee, van deze kant wel, maar jullie niet geloof ik. Nee, nee nou ik hoop dat, uh, dat, uh, dat het dan zoiets beter gaat. Um, ja, uh, het, het beeld heet uh, This Ain't Johnny Doe. Uh, kunt u daar iets meer over vertellen? Um, nou ja, het onderwerp was uh, John Boodoo Ik kwam daar tegen toen ik op zoek naar een uh, stukje inspiratie van. Wat ga ik nou maken? Een, uh, John kwam op een gegeven moment aanrijden, dus een rolstoel... En ik ben met hem in contact gekomen. Ik ben in zijn vlekje geweest. En uh, ja, John, John uh, die kan één arm bewegen, zijn hoofd een beetje. Maar hij liet me allerlei dingen zien die hij maakte over zichzelf. En dingen die hij maakte op de computer. hele mooie grafische voorstelling. En ik, ik dacht van ja, dit is het gewoon. Dit, uh, we kijken allemaal tegen de en kent, de medemens aan... als iemand die toch wat minder door het leven gaat... Maar de binnenkant van mijn hoofd, dat zien we dus niet. Dus ik heb dat geprobeerd neer te zetten en ik heb hem laten dansen op het pleintje. En ik vond dat het goed geslaagd is, ja. Nou ja, je bent in ieder geval niet de enige, want uh, ja, uh, uh, je moest eerst een voorstel indienen hè? en daarom kon gestemd worden. En het is massaal uh, is voor, voor uw kunstwerk gekozen. Ja, inderdaad. Dat, uh, dat ik uit Zand van Komt zal ook een beetje schelen. Ja, dat denk ik ook, maar... Uh, maar... Was alverweld. Het ja. wel lag in het contrijf van 250, 30, 20 of zo, in die richting. Ja, nee, dat, dat... is echt een uh, geweldige succes. Uh, nou, het werk is van brons gemaakt, heb ik begrepen op een hardstenen voetstuk. Uh, ja, het is altijd moeilijk. Het is radio, natuurlijk, maar kunt u het misschien een beetje omschrijven? U zei het net al, uh, hij danst, maar. Ja. ja, ik heb een beeld gemaakt van een dansende John. Dus op één been met een kort arm, een kort been. En een Manoeuvreert op één ding. En voor hem staat nog een soort halve maan. Dat is dan een beetje tegenwicht voor de vrijheid in zijn hoofd. Maar dan de belemmering die je toch nog omschreven kan voelen. En ook een symboliek van een ja, soort wiel. Een halve wiel die toch uh, tussen de normale standaarduitrusting hoort. Ja, ja, dus in die zin uh, een prachtige uh, ja, een mix van hoe hij uh, is en hoe hij het beleeft. Ja, en hoe hij ervaren wordt door anderen ook. Ja, ja oké. Okay. Ja. En wat vond, uh, wat vond uh, de heer Westra ervan, de voorzitter van, uh, van de VOMA? Uh, Nou, Ik heb alleen maar heel goede reacties gehad, gelukkig. Ja. Daar ben ik heel blij mee, natuurlijk. Ja. Ik heb begrepen dat, uh, dat uh, de Vomer zelf ook erg blij was met het initiatief en ook met het resultaat. Dus uh, wellicht komen uh, er meer van dit soort plannen in de toekomst. Ja oké, okay. um, even kijken, want waar, ja, uh, mensen uit het centrum komen niet zo snel naar, uh, naar Noord, maar uh, ja, toch nog even. Uh, kunt u vertellen waarom voor ons toch wel de reden is om toch nog even langs te gaan om te kijken? Uh, ja nou het is gewoon, ik uh, vind het is wel gewoon heel erg geslaagd werk, natuurlijk dus het is gewoon de moeite is om uh, even een rondje te Maken. Dat is, wat kan ik anders zeggen over mijn eigen werk? ja, ja. Oh ja, niet, ja. Niet, niet al te bescheiden, want u bent met grote meerderheid gekozen. Nee, dat klopt. En, maar ja, dat is natuurlijk gekozen op een schetsje, een schetsje in was. En ja, was altijd veel fijner, veel strakker, veel, veel meer beeld dan dan, dan, dan gewoon een, een eerste aanzet om even te laten zien hoe de bedoeling is. Ja, dus mensen moeten echt even komen kijken om echt te ervaren wat er staat. Oké. Okay. Nou, Marlene, heel erg bedankt uh, voor uw toelichting. En uh, ja, ga, ga snel, want volgens mij uw dochtertjes, jarig zijn of uw zoontje? Ja, nee, nee mijn dochtertjes, okay. ja. ja. Nou, van harte gefeliciteerd in ieder geval dan alvast en uh, nog een fijn weekend. Ja, dankjewel. Oké, okay. bye. club. She sings so She's inside.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 from the land of ruins They boggle at menus An old English verse Ode to a burger like Keats at his worst The hissing of omelets, the breaking of legs, don't shoot till you see the whites of their legs. The pink filet in yon looks black on the legs Strange apparatus You've never seen Strange apparatus, even stranger theme, street alligators, big anglophile, will navigate us through a change of style. Pet the world right in the eye. The stronger the wood, the straighter the arrow. Devoted collectors of paraphernalia Outwalking walking the rock. Battle and bitch for the ultimate kitsch of the crucifix clock. Two miniature Romans. Christ I've got to be the first on our block No on waste street no on waste street No on waste street How did I to see you have a nice day Strange apparatus You've never seen Even stranger theme Street alligators Big anglophile Will navigate us Through a change of style Strange apparatus You've never seen Strange Apparatus Ja, dat was Godley and Cream met een Englishman in New York. Uh, nou, we gaan eventjes uh, vooruitblikken naar komende donderdag. Uh, donderdag 10 december, want dan is weer de dag van de rechten van de mens. En natuurlijk uh, zal Amnesty International hier aandacht aan besteden. En zo ook in de gemeente Haarlem, want dan wordt er uh, ja, weer uh, de jaarlijkse fakkeltocht georganiseerd. En aan de telefoon is uh, Tini Ribbens van uh, Amnesty International. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, ja, kunt u iets meer vertellen over de optocht? Ja, dat kan ik zeker, met alle plezier. Uh, het is uh, aanstaande donderdag, zoals u al zei, om, uh, op 10 december... ...gaan we ons verzamelen om uh, tussen kwart voor vijf en vijf uur... ...op de Oude Groenmarkt in Haarlem, bij het uh, Lennart Neig Museum. Daar kan men een fakkel uh, kopen voor 1,50 euro. En dan is uh, kort voor het vertrek van vijf uur een, uh, een uitleg over de actie... ...en de fakkeloptocht uh, door het oude centrum van Haarlem. Uh, dat wordt uh, ja, door trommelmuziek uh, opgeluisterd, zal ik maar zeggen. En dan uh, is het de bedoeling dat we uh, om um half uh, 17.30 uh, aankomen bij de Lutherse kerk... ...waar nog een, uh, een korte uh, ja, bijeenkomst zal plaatsvinden... ...waar uh, de, het publiek, uh, iedereen is daar overigens uh, bij welkom. Um, daar zal men uh, vanuit Amnesty zelf nog eventjes de, de genodigde um, toespreken... ...en de, onder andere de gedichten, uh, de stadsdichter uit Haarlem, Sylvia Hubers... ...heeft aangegeven dat zij een aantal gedichten voor zal dragen... En uh, de burgemeester uit Haarlem Liede, die komt en die zal ook nog een, het een en ander gaan zeggen. En het muzikaal intermezzo zal door Erik Dansen um, gedaan worden. Hij is uh, een hele jonge stylist uit Bloemendaal. En ons, uh, ons bestuurslid van Amnesty Nederland, de heer Harm Noordhoff, die komt over het thema een menswaardig bestaan spreken. En dit alles in, uh, ja, in een tijdsbestek van een klein uurtje. Dus... Je kunt zeggen dat uh, ja, de vakoptocht in combinatie met de dienst, of de dienst, de, de bijeenkomst uh, vanaf 5 uur tot uh, 18 uur. 30 zal plaatsvinden. Nou, u heeft een heel programma voor, uh, voor ja. komende donderdag uh, samengesteld. Dus uh, nou, voor, voor de mensen is het, uh, in, is het in ieder geval een, uh, ja, een vol programma. Uh, maar wat is eigenlijk de bedoeling van de fakkeltocht? Is dat een stille tocht? Of uh, wordt, uh, wordt er ook gezongen, of wordt er juist uh, nagedacht? Nee. Nou, het is, uh, de, uh, de 10 december is althans voor uh, de werkgroep haarlem en Bloemendaal. Uh, van Amnesty is het een jaarlijks terugkerende vakoptocht. En dat is om iedereen opmerkzaam te maken op het belang van het handhaven van de mensenrechten. Dat is uh, ja, de doelstelling van, uh, van Amnesty. En dit is uh, eigenlijk uh, het is niet alleen dat we dit in Harem uh, organiseren, maar uh, praktisch alle groepen hier in Nederland uh, die hebben een soort gelijke actie. Dus uh, een vakoptocht, het zij bij een station of. Of in een stad, het is net natuurlijk ook waar je zit. Ja. En op die manier vragen wij dan de aandacht. De mensen kunnen trouwens ook, die dat willen, ook nog weer nalezen op onze site van Amnesty. Dat is www.amnestyhighlam.nl Daar staat het hele programma daarop. dus mocht dit allemaal teruggegaan zijn, dan kunnen ze het daar nog op nalezen. Oké, okay, nou dat is allemaal hartstikke duidelijk. Uh, in ieder geval heel erg bedankt voor deze toelichting. En uh, ja, mensen kunnen dus uh, donderdag uh, gewoon aanschuiven. Uh, de, uh, de kosten zijn alleen voor de fakkel. Ja, men is natuurlijk niet verplicht om een fakkel te kopen. Want uh, er zullen voldoende Amnesty-leden zijn die het sowieso bij zich hebben en daar aanschaffen. Maar wij vragen echt aan het publiek om uh, ja, zoveel mogelijk te, te komen. Want. Hoe meer, uh, hoe meer vakken en hoe meer mensen er zijn, hoeveel meer aandacht we hopelijk ook van de rest van het publiek kunnen krijgen. Ja, dat hoop ik ook. En ook dat, uh, dat het weer een beetje mee zit. Ja, gaan we verduimen. Ja, nou ja, ik duim met u mee. Uh, ja. Nou, Tini Ribbens uh, van Amnesty International Haarlem, heel erg bedankt voor de toelichting en alvast veel succes voor komende donderdag. Ja, hartelijk bedankt. Graag gedaan. Ja. Nou, we zijn uh, aan het einde gekomen van uh, zondag in Kennemland hier op CFM Zandvoort en AB Radio. Het is namelijk bijna vijf uur. Dus wij sluiten af. Uh, nou, wilt u meer weten of uh, meer over deze uitzending, dan kunt u kijken op www.cfmzandvoort.nl of www.abradio.nl En ik laat u achter met Argent met Hold Your Head Up.